van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Een man die zondag met geweld ontsnapte uit een gevangenis in Arnhem is gearresteerd. Hij werd door de Belgische politie opgepakt toen hij de Duits-Belgische grens overstak. Dat gebeurde na een tip van de politie in Noord-Rijnland-Westfalen... die sinds zondag op jacht was naar de man van 43. Getuigen hadden hem eerder bij een tankstation in Aken gezien. Bij zijn vlucht uit de Arnhemse gevangenis bedreigde de man die veroordeeld was voor doodslag... het personeel met een vuurwapen. Eenmaal buiten gijzelde hij een automobilist. Die zette hij later uit de auto en vluchtte hij alleen verder. Bij zijn aanhouding had de man een alarmpistool bij zich. Apothekers mogen hun tarieven per verstrekt recept verhogen met maximaal 9 procent. Dat heeft de Nederlandse zorgautoriteit besloten. De stijging per 1 januari is bedoeld om het gedaalde inkomen van de apothekers te compenseren. Hun inkomen bestaat naast een vergoeding per verstrekt recept uit bonussen en kortingen bij de inkoop van medicijnen. Deze inkomsten zijn fors gedaald omdat apothekers sinds vorig jaar verplicht zijn van sommige medicijnen de goedkoopste variant te verstrekken. Daardoor kunnen ze minder korting bedingen bij medicijnenfabrikanten. Apothekers zeggen dat ze daardoor in financiële problemen zijn gekomen. Ze zien de tariefverhoging als een erkenning van hun geldproblemen. De verloting van het kasteel in Nijmegen is illegaal en gaat niet door. Volgens het ministerie van Justitie kan een loterij alleen gehouden worden met toestemming van de overheid. Op het kasteel Neerbos hangt sinds een paar dagen een spandoek waarop verwezen wordt naar een internetsite. Daarop wordt uitgelegd dat het kasteel, dat al jaren te koop staat, wordt verloot. Er worden certificaten van 150 euro aangeboden. De bedoeling was dat een notaris op de Antillen op 15 januari het winnende lot zou trekken. Maar dat gaat niet door. Het weer het is grijs en nevelig en soms motregent het. Vannacht en morgenochtend regent het harder. S'middags is in het westen en zuidwesten de zon af en toe te zien tot 11 graden. Dit...